Clemens Peters met het NOS Journaal. In Frankrijk is massaal gedemonstreerd en gestaakt... ...tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Volgens de vakbonden werd op zo'n 200 plekken actie gevoerd. Er waren duizenden agenten ingezet door heel Frankrijk... ...omdat er ongeregeldheden werden verwacht vanuit linksextremistische hoek. In Parijs heeft de politie vanmiddag traangas ingezet tegen demonstranten. Na verwachting gaan de acties ook na vandaag nog door... ...en daar praten de vakbonden vanavond over. Tegen vijf mannen die verdacht worden van het plegen van aanslagen op Poolse supermarkten in 2020 en 2021, zijn celstraffen tot negen jaar geëist. Het gaat om twee aanslagen in Beverwijk, één in Aalsmeer en twee in Noord-Brabant. Bij alle panden was er een explosie die zware schade aanrichtte. Zo werd bij de eerste aanslag in Aalsmeer de gevel uit het gebouw geblazen. Een auto ging in vlammen op en in een woning boven de winkel ontstond brand. Het OM stelde dat er sprake was van goed georganiseerd en planmatig handelen. Het motief voor de aanslagen is nooit duidelijk geworden en ook niet wie de opdrachtgevers waren. Acteur Alec Baldwin wordt vervolgd voor het schietincident op een filmset in 2021, waarbij hij een cameravrouw raakte. Zij overleed aan haar verwondingen. Baldwin dacht dat het wapen ongeladen was, maar dat bleek niet het geval. De acteur wordt dood door schuld ten laste gelegd. PSV verkoopt vleugelaanvaller Noni Madueke aan het Engelse Chelsea. Daarover is een mondeling akkoord gesloten, bevestigd een woordvoerder van de PSV. Na het vertrek van Cody Gakpo is het de tweede basisspeler die deze winter vertrekt uit Eindhoven. Hoeveel geld PSV voor Madueke krijgt is nog niet bekend, maar het zou gaan om tientallen miljoenen euro's. Het weer. Vanavond kans op een enkele natte sneeuwbui. Vannacht meest droog met een graadje vorst en kans op gladheid. Morgenochtend volgt dan vanuit het noordwesten een nieuw buiengebied met landinwaarts natte sneeuw. In de zuidoostelijke helft blijft de sneeuw mogelijk even liggen. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Erik Evengroen van de ANED. De meeste dagelijks files zijn aan het oplossen. Ongelukken zorgen nog wel voor vertraging, zoals op de A10. Knoop het Koenplein richting Knoop het Amstel. Voor Amsterdam Buitenveld is er ook een ongeluk gebeurd. Twee reisselken zijn dicht en hou rekening met 15 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes! Is zin in ZFM ZFM Met nu Alternative FM Weep about roadless travel to the tender sound Of the birds singing in the morning sun Keep your head up, we got a long way to run Of the birds singing in the morning sun Keep your head up, we got a long run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 That's the answer, only the rider no En dit is het begin van deze alternative FM schuine streep 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Welkom. Want uh, nou, de rest uh, is inmiddels nu ook uh, de eerste Samas. Maar die heeft nu gelijk ook uh, die andere drie uh, meteen uh, naar binnen gebracht. Want vanavond is het uh, de beurt aan Side City. Die uh, gaan hier uh, een aantal nummers uh, laten horen. Uh, rauwe hiphop, denk ik uh, zo waar. Want dat is wat ze gaan doen. En uh, we zullen uh, ze niet uh, voor de laatste keer tegen gaan komen... want uh, we hebben ook iets met hier op Akdao-woord... en daar zitten ze ook in. Dus dat uh, is dan ook nog meteen een volgende keer. Maar uh, wat hebben we nog meer? Want deze Max Polman, die hebben we natuurlijk uh, niet voor Jan Doedel uh, erbij gepakt... want uh, Max Polman is een van uh, de mensen die ook hier in dit uh, programma is uh, geweest... en wel in november van het afgelopen jaar, 24 november... dat was uh, de dag dat Max uh, hier was om oh, een aantal nummers te laten horen. En uh, een van de nummers die hij speelde... was deze Roadless Travel. Um, maar Max Palman is ook als het goed is... Uh, te zien uh, bij de Eurozone Noorderslag. Um, dat uh, is morgen bij de Penguin Showcases... in de Drie Gezusters in uh, Groningen. Vrij toegankelijk en Daarna is hij ook nog te zien in uh, Buckshot in Groningen. Daar is hij ook uh, te zien. Uh, en dat is met de, de Union, zoals dat hier staat. Uh, dat is denk ik uh, zijn begeleidingsband. Uh, daar is hij uh, uh, te zien en te horen. Maar het is uh, nog niet het enige wat we van Max... Uh, wat, uh, wat dat uh, betreft uh, vanavond te horen is. Want we hebben ook de nieuwe single. En eigenwijs zoals wij zijn, hebben we dan toch nog weer... Die versie die hij ook hier gespeeld heeft op 24 november 2022, die hebben we er maar gewoon bij gepakt. Dus het is fijn dat we ook nog een eigen versie hebben. Ze waren wel zo vriendelijk om ook de singleversie naartoe te sturen. Maar we hebben vanavond groen licht gekregen om ook die nieuwe single van Max te laten horen. Dat heet The Dance with the Devil. Nou, dat is alles wat ik gezegd heb. Straks gaan we praten met Berenice van Leer, want er komt materiaal van haar uit. En dat uh, gaat weer precies plaatsvinden als Marcus en ik onze tenten hebben opgeslagen in het patronaat. Want ja, die robak daar wordt, uh, is er ook nog steeds. En uh, we gaan het hebben over haar naderende album From Silence. Want dat is uh, het album wat uitgebracht gaat worden. Deze dame gaan we nog zien hier live in de studio. En ze brengt Nederlands talig werk Christy. En het nummer dat heet Ik zie je nog steeds. Met het tikken van de klok kruipen de jaren voorbij. En ieder jaar getij lijk je wat kwetsbaarder te zijn. Ik zit naast je en lees je vooruit de krant en vertel je wat er deze dag gebeurde. En vijf zachtjes over je hart Zullen we een stukje lopen It's a Kan het je niet vragen. Alleen maar opmaken uit je lieve lach. Maar soms lijkt. Ja, heet deze man, uh, tenminste uh, achter deze man schuilt Arjen Terfstra, want dat is uh, de echte naam uh, maar er uh, verschijnt binnenkort en dat is dit weekend een EP van hem, The Friends We Are en die gaat hij onder meer uh, uh, releasen in Alkmaar zelf, precies uh, weten waar, doe ik niet ik heb het ergens uh, gelezen maar uh, ik ben het even kwijt waar het, waar het is, maar je moet het even zoeken Um, en daar zal hij uh, dit uh, werk even laten horen. In ieder geval doen wij bij 3 voor 12 Noord-Holland. Zullen we er wat aandacht aan uh, besteden. Want er uh, komt uh, nog een verslag uh, daarover. Over dat optreden. In ieder geval beeld. Dat, dat sowieso. En uh, daar zal het uh, een en ander wel worden verteld. Over deze EP. Uh, daarvoor hoorde je Christy. Met ik zie je nog steeds. En zij um, zal hier ook haar opwachtingen uh, gaan maken. En dat uh, gebeurt ergens. In maart. Als ik het even uit mijn hoofd heb. Dan zal zij hier komen spelen. En dat is mede met dat verhaal. Wat ze min of meer naar buiten toe heeft gebracht. Onze verhalen. Want dat is het album wat ze niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Dus dat is een beetje ook de aanleiding. En ik zie jou nog steeds. Dat is een nummer wat je ook nog terug kunt vinden op YouTube. We gaan even weer verder. Want ook van haar komt... Nieuw materiaal van deze Anne uh, dat heet uh, The Unknown. Er staan uh, nog meer uh, nummers op uh, dan dit nummer wat we al eens eerder hebben gedraaid. Door Step I share all my secrets, my weaknesses, my wildest dreams. Het like talking to a brick wall.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 You used to be my Half pop min in het Nederland bij de Eurozone Noordslag is. Ook hij is er, deze Tobias Bader. Niet zo lang geleden hebben wij hem ook hier live in de studio gehad. Met materiaal wat hij toen heeft laten horen. En dit is zijn Hagel nieuwe single, die komt morgen uit. Samen met Robin Berlijn. Hij is ook een van de doorgewinterde muzikanten uit de Nederlandse muziekwereld. En wat ook heel leuk voor Tobias is. We zitten weer in één programma met uh, Von V... met uh, Mariska Lialing... want uh, die kent hij ook nog uit het uh, verleden... want die twee hebben samen nog ooit in een band uh, gespeeld. Zo van gaan wel een hele tijd uh, terug... bovendien over Tobias Bader. Ik zei het al, want ik maakte hier een link... naar Eurosonic Noordenslag... want daar is hij vanavond om half tien uh, te zien... in de Pingwing Showcases... bij de drie gezusters. Dat is hetzelfde verhaal als uh, Max Palman... want die is daar vanavond ook... Uh, wat zeg ik, morgenavond uh, te zien... Wat dat gaat, uh, hebben ze de druk bij de drie gezusters. Maar dat uh, heeft natuurlijk een reden, want het is net een etalagewinkel uh, wat betreft. Uh, de muziek dan voor boekers en dat soort mensen. Want die zijn dan uh, heel erg geïnteresseerd in wat ze dan uh, kunnen strikken voor het komende seizoen. Nu op naar het uh, telefoongesprek uh, wat we zo dadelijk uh, gaan voeren. En uh, het is een... Wel bekende achternaam, maar daar kom ik zo op. Berenice van Leer, want zo heet ze. En een van de singles die ik al hier eerder heb uh, laten horen in uh, het uh, programma... is dit nummer Moonsong. Far from harm You make the waters Rise and fall I can't deny It's really strong Where you keep me drawn To your watchful eye Like a goddess You call on me Show the strength in me In my worst of times Langzaam verdwijnt het eigenlijk min of meer. Maar uh, de maan is altijd de inspiratie voor veel dingen. Zo ook voor Berenice van Leer. Uh, Moonsong eerder uh, uitgebracht, uh, volgens mij in 2022 alweer. En Berenice hangt ook aan de telefoon. Goedenavond. Hallo, Jaap. Hallo. Hoi. Hey, nou, um, ik, uh, ik hoorde toch ook een fluit een beetje erdoorheen. Ja? En als ik dan even de, dat bruggetje maak, want uh, je heet Van Leer... ...en ik weet dat jouw vader uh, ook nog een dwarsfluit wel eens bespeelde. Was hij ook uh, dit uh, die bespeelde. dat voor koosreken... Hij leeft nog. Ja? Hij Ma leeft nog hoor. Ja? Maar, maar was hij ook uh, te horen op, dat, uh, op deze fluit of was dat iemand anders toch? Nee, natuurlijk niet. <laughs> als ik een plaat maak, ja. uh, dit is mijn solo debuutalbum, die komt 3 februari uit... Mm -hmm. ...dan moet mijn vader daar natuurlijk gewoon op. Ja. Want... Uh, uh, en, nou, hij wordt 75 jaar en het ja. is natuurlijk wel heel erg mooi als mijn, mijn paken gewoon daarop staat. Ja. Dat was ook gewoon uh, de bedoeling. Dus ja. Dit is uh, dit was mijn vader. Ja, ja, ja. dus dat was hem wel degelijk. Natuurlijk. Uh, ja, tuurlijk. ja, tuurlijk. ja tuurlijk. geweldig, geweldig. Die ga ik anders. Het is een beetje raar als ik iemand anders ga vragen. <lacht> <het fluit>. dat, <lacht> Lijkt me ook, ja. Nou, dat zou hij niet zo leuk vinden. Nee, denk. Dat denk ik ook niet, nee. <lacht> nee, maar uh, ik ben er. Ik, ik zei net uh, voordat we uh, hier de zet erop gingen. zei ik al: van, Ik ben er ooit mee opgevoed. Want ik heb wat ja. oudere zussen. Ja. En die hadden al die, uh, die de aan. Ja, en toen kwam uh, Focus ook uh, voorbij zitten. Ja. met Palief van jou. Ja, gelukkig maar. Moeten we dat koesteren, die Nederlandse muziekgeschiedenis? Natuurlijk. Mijn vader heeft een hele grote rol gespeeld in de rock, pop en klassieke muziek. We hebben gewoon nummer één hits gehad met Hocus Pocus, Sylvia in Nederland. Ja. Uh, nou ja, hij, hij speelt nog steeds. Hè. Ze zijn nog steeds in toeren. En vooral in Engeland heel veel. Hij moet binnenkort weer 23 optreven daar doen. Ja. Hij staat 4 februari bijvoorbeeld in de Zoete meer weer in de boerderij. Ja, ja hij, hij is gewoon nog steeds aan het rokken, die oude pa van hem. Hij ja. gaat ook niet stoppen. Hij kan, het, hij, hij kan het niet laten in ieder geval. Hij, hij, ja, hij wil dat gewoon nog blijven doen. Als het, uh, als dat het was. Het is een leven. Ja. Hij ja. kan niet zonder muziek. Dat kan niet. Nee, nee, nee Ik dat, dat kan nooit. Dat zie ik hem ook nooit doen. Nee, dat geloof ik ook wel. Uh, in, in hoeverre is hij van invloed uh, geweest op jouw muzikale carrière in dat, in dat opzicht? Nou, uh, natuurlijk heel veel. We, doen, uh, we werden opgegroeid, uh, hij achter de piano elke dag, luid, piano. Ik als klein kind. Uh, dus het was gewoon een heel natuurlijk verloop van uh, mijn jeugd: dat er altijd muziek was. Ja. En uh, dus ja, eigenlijk. Eigenlijk was het gewoon min of meer een soort van natuurlijke uh, iets... dat ik gewoon ook iets in de muziek ging doen. Of iets met performing. Of... En hij heeft mij echt wel geïnspireerd om gewoon uh, het te gaan doen. Dus ik kon stooi gedaan. En hij zei wel, ja, het wordt wel een pittig, uh, pittig leven. Dat ik zelf ook wel van, van, uh, van uh, in, in ons leven. Maar dus, ja, je, je ziet een soort vrijheid bij... Uh, bij iemand die kiest voor zijn hart. Ja. En dat heb ik gedaan. En ik, ik heb heel veel van mijn paar geleerd, bewust of onbewust. Ja. En, uh, vooral, ik denk vooral dat hij mij heeft laten zien dat alles kan. En op het podium ben je heel vrij. En ik hm. heb heel veel improvisatie uh, met hem al gedaan toen ik klein was. Dan, dan ging hij gewoon piano spelen. Ik ging gewoon een beetje improviseren over zijn pianotonen. Hm. En later bij Wicked Jazz Sounds in Amsterdam hadden we onze eigen clubnacht. En daar ging ik ook improviseren. Een paar heeft me ook wel eens meegedaan in de nacht, heel vet. Mm -hmm. Maar ja, in mijn, ja, ik denk dat ik gewoon ik ben opgegroeid met muziek. En dat het gewoon een soort logisch gevolg was. <laughs> want ik voelde haar, voorbestemd ja. eigenlijk wel, of niet? Misschien, ja. Ja, misschien. Ja, want... ja, dan, zou je, dan zou je denken dat alle broers en zussen allemaal in de muziek zouden zitten. Maar ja, die zijn allemaal wel muzikaal natuurlijk. Maar ja. ik heb echt gekozen voor de muziek. Ja, uh -huh. ja, dat lijkt me ook. Maar uh, is er dan ook op een moment dat, dat jij dan op een gegeven moment een muzikale richting in uh, slaat? Uh, dat, uh, dat je ja. dan ook vrij uh, bent gelaten in datgene wat je dan uh, leuk lijkt en wat je ook uh, bij jou past? Dus is dat ook uh, een beetje het uh, verhaal erachter? Zo'n uh, muzikale familie uh, waar jij dan vandaan uit uh, ja, uh, komt. Er was helemaal geen druk. Bedoel je een druk van welke Ja, ja, ja, precies. Moeten... Nou dat ja, eigenlijk? Precies. Ja. Uh, nee, totaal niet. Maar je bent natuurlijk wel beïnvloed door de, hè, wat er thuis wordt gemaakt, gedraaid, uh, gezien. Mm. Uh, mijn pa die had een hele grote platenkast vol met platen. En er, vooral Bach. Yeah. Uh, maar ook Grace Jones, uh, George Duke, Quincy Jones, Prince. Um, Jazzplaten. Mm. Van alles. En mijn pa die is natuurlijk ook een allround uh, muzikant. Dus ja, ik denk dat ik gewoon een superfijne achtergrond heb meegekregen... en daardoor zijn keuze hm. heb gemaakt... van ik wil toch de jazz in. Hm. Dus ik heb gewoon jazzopleiding gedaan... in Amsterdam. En ja, ik weet niet... ja dat is denk ik gewoon onbewust. Maar niet dat hij me daarin heeft zitten... Nee. Uh, pushen, duwen en dat pushen, soort dingen. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Nee. Um, nu we het toch over jou hebben, want uh, ja. er is iets aanstaande van jou. Uh, From Silence ja. heet, uh, heet het album. En dat, uh, ja. dat is over een week of twee uit mijn hoofd, want uh, ja. 3 februari mag jij in zoet uh, dat album gaan presenteren aan het grote publiek. Ja, dus vrijdag 3 februari komt de hele plaat uit. Ja. Uh, CD, vinyl en digitaal. En dan 5 februari van zondag ga ik het presenteren in de Bikini in Amsterdam, inderdaad. Dat is 5 februari, ja, ja, ja. 3 februari wordt hij gereleased en 5 februari is de ja. release jou. Ja, ja. Ja, en het is een, uh, ja, een lang gekoesterde wens van mij om het opnieuw uit te brengen. Mm -hmm. uh, wat ik al zei, omdat ik natuurlijk als jeugd uh, bij mijn paar allemaal platen draaide en het was gewoon toen al een soort droom om dan zo'n plaat in je handen te hebben met je eigen naam erop. Mm -hmm. Ja. En uh, ja, het is, ik, ik ben uh, liedzanger van Kraken Smaak al tien jaar, twaalf jaar. Ja. En Kraken Smaak kennen misschien mensen wel. Um, en ja, met hun toer ik de hele wereld rond en was er altijd gewoon te veel afleiding van toffe projecten waar ik in zat voor mijn eigen plaats. Ja. En mijn eigen muziek. En toen kwam corona, waar we allemaal Stil moesten zijn. En Schij, uit, uit. Ja? Schij uit. Weet je nog? Ja. Weet je nog? Nou ja, ik, ik heb wel een fijne herinnering... met een, een paar nummers uh, die ik dan wel eens uh, heb gedraaid... in de periode dat we dan zelf een programma van tevoren moesten voorproduceren. Ja. Maar dat was ook niet alles. Uh, je zit natuurlijk het liefst... Uh, sta je gewoon achter een tafel... en je hebt uh, straks vier heren die hiphop uh, gaan brengen straks. Dat ja. heb ik veel liever natuurlijk. Maar goed, ja. uh, ik kan me er iets bij voorstellen. Er zijn er ook bij... Uh, als we dan toch even de dialoog met elkaar aangaan... die het uh, gebruikt hebben om hun materiaal uh, een beetje ja, aan te scherpen... en uh, gewoon in alle rust rusten materiaal maken. Ben jij ook een van die mensen die dat uh, toch ja, uiteindelijk gedaan heeft? De titel verklapt dat misschien, From Silence. Mm -hmm. Ik ben namelijk een ik ben ambitieverbe zoon. Dat betekent dat ik introvert en extrovert ben. Mm -hmm. Kijk, met, Ik ben heel erg outgoing en, ge en gezellig en bubbly. Mm -hmm. Maar ik kan ook heel erg in mezelf zijn en klein. En, mm -hmm. en dat... dat dat kwam natuurlijk heel erg tot uiting toen ik niks meer kon. En ik kon niet meer optreden. Ik leef van de muziek. Dus het mm. was voor mij even... Uh, ja, gewoon een heel heftige periode. Ja. Maar ik heb me gewoon bij de lurven gepakt. Ik heb hier in mijn eentje gewoon een studio gemaakt. In mijn huiskamertje. Ja. En ik ben mijn album gaan maken. En Kijk, toen dacht ik, dit ja. wordt gewoon mijn debuut. En ja. ik moet dit gewoon afmaken. Eigenlijk was het zonder die rotperiode... Ja. Eigenlijk zou het helemaal niet zijn gebeurd. Of veel te laat, of helemaal niet. Of... Ja. Want, uh, ik denk dat ik die stilte gewoon nodig had in, in die stilte ja, ik, ik proef daar weer uit dat, ja. dat er eigenlijk een soort donkere tunnel is maar dat je dan op een gegeven moment uh, ja komt vanzelf komt er ook wel weer een eind aan dat had ik ook ja. al, al doorgezegd maar, maar het is natuurlijk wel je, dan moet je zelf echt stevig in de schoenen staan er zijn ook heel veel collega's die hm. soms ook heel even. moeilijk hadden ja. kijk ik, ik heb gewoon de moed bij elkaar geraakt hm. en, en flexibel genoeg en ik uh, kon me aanpassen goed, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen geweest die dat helemaal niet konden, dus ik heb daar wel heel veel geluk mee met mezelf mm. dat ik daar he, goed mee om ben gegaan, het was gewoon echt een rockperiode. Ja, dat geloof ik graag En je hebt natuurlijk gewoon als, als uh, artiest als muzikant, als, als, als verhalenbrenger heb je ook publiek nodig en het ja. ja, en achter een camera, mensen, dat gaat het ja. toch niet worden. Want dan zit je met je snuffer achter een laptop of wat dan ook verstopt. En dan niet. zit er iemand eh, ergens een verhaal te vertellen, en die dan in een lege zaal een beetje dat. Uh, dat, dat, dat weet ik niet. Ik, uh, nee. ik, ik, ik vind toch dat je de muziek moet, uh, moet beleven. En in dat opzicht uh, ja, denk ik uh, dat het alleen maar weer fijn en prettig is... dat we dat weer allemaal kunnen doen in, in dat opzicht. Heeft hij ook nog, want ja, nou, je hebt een beetje dat uitgelegd... Hè. From Silence uh, heeft dus een bepaald thema. Maar staan er, ja, ja, staan er ook nummers op die, die voor jou persoonlijk uh, zijn? Of uh, gaat het uh, bijvoorbeeld ook kijken naar de anderen? De, de, de, de, dat soort dingen? Het uh, is een heel erg persoonlijk album. Er staat één cover op van Liz Wright. Hm? Een Amerikaanse zangeres, helemaal te ja. Speak Your Heart. En alle andere liedjes. Er staat één een een heel persoonlijk liedje op, op... over eigenlijk mijn moeder... die is overleden in 2003. Uh, I'm Here. Um, en de rest is eigenlijk allemaal geschreven... vanuit mijn eigen verhaal... belevenis. Het is dus één liedje. Het uh, gaat over uh, het feit dat we, er, dat, dat we allemaal... Gebonden waren aan huis. En dat we in stilte zaten en wat er dan uitkomt. Er gaat een nummer over, inderdaad, wat je net hoorde, over de maan, de volle maan. Uh -huh. uh, ik zat een keer hier in de volle maan en toen voelde ik gewoon heel erg dat ik niet kon slapen. En ik was heel erg gespannen en ik weet niet wat er gebeurde. Toen heb ik een liedje geschreven erover. Uh -huh. uh, nou, het is heel persoonlijk, klein, um, een beetje filmisch misschien. Het is, er zitten wel een aantal lagen in, uh -huh. maar het is gewoon een heel. Andere kant dan mensen van mij verwachten live. Uh, met kraken smaak en de liedjes die ik met hun maak. Hmm. En dit is gewoon een andere kant van mij die ook in mij zit. En dat is, dat is gewoon tijd om dat eruit te moeten. Dat, ja. Om dat te kunnen delen. Ja. Met de wereld. <coughs> dat is lijkt like ja. mij ook. Um, dan uh, nog ook een van de singles die waarschijnlijk ook op, uh, op het album staan. is Turn the World Around. Die gaan we zo draaien. Ja. Ah. Zit daar ook nog een verhaal aan vast of niet? Ja, dat nummer is ontstaan toen ik een keer wakker werd, ook in de COVID-tijd. Um, ja, dat klinkt heel raar. Maar ik werd wakker en ik heb heel veel planten hier in mijn woonkamer. Uh -huh. en, en er was zo'n mooi zonlicht een keer en ik, ik, ik keek naar mijn planten... en ik begon gewoon een beetje te praten tegen je. Ja, Leng, dat het dan gek was, maar uh -huh. dat was misschien ook even. <laughs> en ik zei, uh, nou ja, wat, wat sta je toch wel mooi te schijnen, te, te, te shinen en te groeien... En toen heb ik me laten inspireren eigenlijk door mijn eigen huiskamerplanten. Um, ik ben sowieso uh, ik ben opgegroeid in een hele fijne tuin met grote bomen. En hm. dat nummer, dat is close to Me, staat ook op het album. Dat was het eerste single. Die gaat dan weer over hoe ik ben opgegroeid in de, in mooie, uh, in de mooie omgeving waar ik ben opgegroeid. En Turn the World Around heb ik ben laten inspireren door de planten. En dat betekent eigenlijk zozeer van, um, dat we ons niet moeten laten kisten. Dus ondanks uh, uh, ondanks alle shit... Hè, ja. ...waar we vaak doorheen gaan als mensen... Uh, ...kunnen we... ...alles omdraaien... Uh, in, in, de, ...in de goede richting... ...zoals klanten gewoon staan... ...parmantig te zijn... ...en hè, te, te, te schijnen... ...en te groeien... ondanks de regen en de storm... Ik ben, ...dat is ik een ben, beetje zoiets. Ik ben ja. blij dat er ook nog hoopgevende uh, zaken... Ja. Uh, ...erover te melden zijn. Nog even, waar ben jij op uh, te vinden... ...op het uh, wereldwijde web... Overal. Ik heb een uh, website, .com. Ik Spotify kan je me volgen. Instagram, van Leer. Uh, op Facebook heb ik een pagina. Uh, YouTube kan je ook nog doen, maar daar doe ik niet zo heel veel. Hm. Uh, TikTok heb ik nog niet ontdekt. Maar iedereen zegt: Ja, je moet ook op TikTok. Ja, niet ja. zozeer. Nou ja, goed, uh, uh, uh, dat is <grijgt> mij, <Ook> moet even. <grijgt> <grijgt> en je kan ook uh, een nieuwsbrief via mijn website nieuwsbrief abonneren. En een uh, ik heb nu iets van 300 abonnees. En dan stuur ik wat persoonlijke mooie brieven. Met uh, wat, wat extra informatie. En extra leuke weetjes. Helemaal goed. Kortom. Dankjewel, ja. Ja, kortom. The turn the world around. Tenminste. Tot 5 dan moet... februari. Ja. Doet. Yesterday I found myself drowning in self-pity Talking to my plants again, oh my mind's so busy Asking them to tell me how they peacefully keep growing Bathing in a ray of sun, they're writing their own poems Getting clear, inspired by the trees. I'm a wild and playful seed. Let the wind come carry me. We have a will and a vision. I'm Anne was dat. Met Levers. Het komt van een album wat binnenkort uitgebracht wordt op 17 februari. Als je wat hoort op de achtergrond. Dat zijn de jongens van Side City die zijn bezig aan de soundcheck. Daarvoor hoorde je trouwens een nummer van... Eh, Beninis van Leer. Ik zeg het goed. We gaan door vrienden. Want we hebben nog muziek genoeg om te draaien. Dit is Jair van Rens. Jair hier en oma, en ome, onkel. en drums en bassen Of tenminste, dat was Jair, was dit. Met drums en bassen. En bovendien, ligt al een lijntje dat hij ook hier gaat komen. Hij vormt op dit moment een drietal met Rens, Jair en Ome Unkel. En die jongens die hebben toch al de nodige aandacht gekregen met hun album De Staart van de Draken. En dat is dan weer hip hop. Met een behoorlijke groevend randje. Ik zal ook even kijken of ik uh, nog uh, zo dadelijk uh, de ruimte heb om dat uh, nog een beetje te laten horen. Maar dat zo dadelijk. Maar er is nog meer. Want volgende maand hebben we er weer eentje voor 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dat is een vaste gast. En zijn naam is Jacob Wordt En die sluit dit uur af met Label Dam. Mm -hmm.